Van één uur. Lot Lewin met het NOS-journaal zich distancieert van uitspraken van Jernas Ramathar Singh. De nummer twee op de lijst van Forum voor Democratie bij de gemeenteraadsverkiezingen in Amsterdam. De Volkskrant en De Telegraaf zijn in bezit van uitspraken die Ramathar Singh deed in een WhatsApp-discussiegroep. Hij schreef daar dat homo's relatief een hoger IQ hebben, maar de samenleving schade doordat ze zich niet voortplanten. Baudet zei eerder dat opmerkingen van Ramathar Singh over volk en IQ uit zijn verband waren gerukt.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 Station Amsterdam Centraal heeft vannacht veel wateroverlast gehad... door gesprongen waterleidingen van de sprinklerinstallatie en de cv. Het water stroomde met bakken de stationshal in. Het lek was rond half zeven gedicht. Inmiddels is het water opgeruimd. Wel is een deel van de voetgangerstunnels nog afgezet... omdat het daar glad is door opgevroren water.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 Het weer dan nog. Er waait een matig tot krachtige oostenwind. In het noorden is het met min 2 koud en vrij zonnig. In de rest van het land veel bewolking. In het zuiden loopt de temperatuur op naar 5 graden. Dit was het NOS Show. ZFM. Verkeersupdate. Dit is er de hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files.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 Gewonnen heeft het naar mijn vrienden en familie trakteerd op een cruise -tocht over de Rijn naar Duitsland. Het fijne kemmers zich door een op iedere regel appetit appetito. Ja, zo'n reisje langs de Rijn, Rijn, Rijn, het s'avonds in de maagde schijn, schijn, schijn. Nou, het nummer van Louis Davis en Rieke Davis heb ik helaas niet bij me. Maar het werd in 1969 in Nederland erg populair door de uitvoering van Willy Alberti.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 begon. Aan de zwier, zwier, zwier Op drie, vier, vier, zo reis je naar en liever met z'n schuit, schuit, schuit Allemaal in de kajuit, juif, juif Het is zo deftig, het is zo fijn, fijn, fijn Zomer reis je langs de rij De olie van het plein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 en pa gaf de première van twee splinternieuwe vloeken Omdat maar ijzig vroeg of hij misschien niet aan was slaan De buren gluurden door de ruit Van Nijt waren ze groen En zeiden je ja zo gaat het Als de mensen dik gaan doen De man Heeft een fortje opgedaan Daar rijdt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 Maar s'avonds om tien uren is ze uit met de pret, want dan stopt ze vrouw de slingen onder bed. Duf, duf, duf. Het is nu eindelijk een feit, ik ben je kwijt, ik ben je kwijt. luft zelfs hoe je het van hebt gekvindt.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 U hoorde de muziek van Conny van den Bos met Ik Ben Gelukkig Zonder jou. En daarvoor Sylvain Pones met De Man En ook natuurlijk nog Willy en Wilke Alberti met Reizen Langs de Rijn. De volgende formatie zijn de Ramblers, een jazzy dansorkest. dat vooral beroemd is geworden als populair radioorkest in Nederland. Het orkest beschikte over het volledige instrumentarium. van de big bands uit die tijd en bracht een gemengd repertoire van jazz- en amassementsmuziek.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 Oei, dat doet immers geen...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 Gaat van ons scheiden. Slapen wij straks ongestoord. Dit was dan de van Roets -Viderene. Op de harp zat te spelen tralalala, tralalala. Ze speelde zo prachtig Van ring Maar niemand die ooit Naar haar luisteren ging Ze speelde sonates En ook sonatines En riep op een keer Kom, mijn huiskracht, Marines. Jawel Zei Marinus. wat is er, wat is er Ga naar de baron En ga naar de minister Ga naar de major. Ik geef hem concert Misschien komen ze wel Marinus ging heen Om het mede te delen De vreunen van goed Wie de reelen zal spelen Maar ja De minister Was ook niet van gisteren En zelfs de baron zei dat hij niet kon En de kolonel geloofde dat wel En ook de major. Zo was het nu eenmaal, zo stond het nou. En niemand, en niemand die luisteren wou. En toen zei de Fruilen van Roes Ah, moet ik dan weer niets op die harp zitten spelen? Ah, toe mijn vrije sonates, mijn prachtsonatines, weer. Heel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 Zei de freule van Rootswiederele. Hmm, hmm, hmm. Voor wie moet ik hier dan de haren op zitten spelen? Ach, hmm, hmm. ga even kijken, mijn huisknecht Marines. Ga kijken of ergens nog iemand te zien is. Marines zijn freule hier te hun huizen. Zijn enkel de muizen, alleen maar de muizen.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 muisje dat klom in de vrouwen herkoudt. <middels> en riep... Zo so mooi hebben we nooit horen spelen. Laat leven de vrouwen. Laat leven de vrouwen. En dat was die Blok met En Niemand Die Er Luisteren wel. En daarvoor muziek van Jelle de Vries met Vers Van de Pers. U luistert nog steeds naar Zandvoort uit Zandvoort.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 want een kaalboy krijgt al geen angst Als je moed hebt, dan leef je toch het langst Elke kaalboy zoekt naar het gevaar In de perren ligt het voor hem klaar Er hangt een kruidamp op, op de prairie De paarden draven in de galop Lasso suizend door de lucht, s'avonds klingt er slechts een zucht En de kruidamp van de dag trekt langzaam op Af en toe is het een hel en gaan ze en de keer. Af en toe hij ligt best zoals het was, wanneer. Dan is ook alle romantiek het inslag van de baan. Dan tref je SS-kruidam en de ruwe haalt het aan. Hij hangt een kruidam op de prairie Zijn vogels vliegen in het rond wil de westen dat hij leeft, als een het teken geeft Schiet hem maar verdedig ieder stukje grond Want een cowboy kent ook wel geen angst Als je moet hebt, dan leef je toch het langst Elke cowboy zoekt naar het gevaar In de bergen ligt het voor hem klaar Er hangt een kruid op, op de prallie S'avonds klinkt en de kleuren van de dag trekt langzaam op.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 Komt wel terecht Lach wat een ander misschien van je zegt Zing en heb in compleet aan de rest De oudjes die doen het nog best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 De klanken van de leer en met liefde bereid onontbeerlijk, maar heerlijk geurend kopje koffie, nostalgie en melancholie. U luistert naar Zandvoort uit Zandvoort met Mario Zandvoort. Hein, kun jij je nog herinneren dat wij samen dus op de film gezongen hebben? Ja, dat ik het weet. Dat is 40 jaar geleden. 40 jaar. Toen waren wij nog het oude koppel.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 Zij voortdurend in de rand Toch wil ik van geen ander weten. Omdat ik zelf veel van je haal. Al ah, denk je ook een beetje vreemd, paras Toch ben ik danig met jou in mijn sas. Ik van een ander nooit iets weer omdat ik zoveel van je hou Wat verdriet Mooi ben je niet Het gaat Vooral wanneer je kijkt Al welk ik geen plaat, Schoonheid voor haat. Maar dit de lelijkheid Die blijft dat moet je maar aan wennen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 Ook... Doet het jou nog ook wat fijn? Als je uit, ik kan wel hebben. Lief en leed, zoals je weet. Tezamen deelden wij. Het lief overal, het was voor jou. En al het je leed.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 Klappermelk moet niet worden verward met klapperwater. Het vocht dat in een kokosnood zit. Maar het Abinora Zinnenanus, die zingt erover. Klappermelk met suiker. Luistert u maar. Op Ambon woont een meisje waar iedereen van zingt. Omdat zij erg mooi is en ook om wat ze drinkt. Deze toen ze nog in drie was en mama vroeg aan haar...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 zijn en, en chocolademelk of oranje smaakt een haar als levertraar. Ik wil klappen, klapper, melk met zeven, want iets anders.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 alles naar een roem, roem, roem zoals het trom. Maar je keek naar mij niet om. Is ik maar ploem, ploem, waarom? Ja, u hoorde een veelgedraaide plaat hier. Zeker in dit programma Zandvoort uit Zandvoort. Gewoon omdat het een hele leuke, vrolijke plaat is. Vind ik zelf dan persoonlijk. Dat was de Treadops met ploem, ploem, Jenka. En daarvoor u Jules de Korte met de school.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 in Was nauwelijks bedekt En haar witte boezem Was nauwelijks bedekt Een papa en een ma Zaten Ali achterna Maar ze konden hun dochter niet vinden Die zocht krokusjes voor haar beminden.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 Maar al snel, maar al snel, kwam een rel, rel, rel. Maar ging, Maa ging kijken, bij het stel, bij het stel. Pa witter nog dan zijn manchet. Sjaan zat op de rand van zijn bed.